12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Contact met de Nederlandse journalist Ninne Pankras. Zij is betrokken bij een opleidingscentrum voor journalisten in Noord-Irak. En een van de reporters daar is opgepakt en spoorloos verdwenen. Verder een mediaforum met Hadassa de Boer en Jan Heemskerk. Lijkt het ervoor op de kermis staan. Uh, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Inloggen met DigiD blijft moeizaam door computeraanvallen. Gevangenispersoneel demonstreert in Den Haag. En OM niet in beroep in zaak Vaatstra. Misschien nog een bui, maar vooral in het zuiden geregeld zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het dan wat minder zacht. Morgen regen, een noordwestenwind en het wordt maar 10 tot 12 graden. DigiD is moeilijk te gebruiken. En dat komt door een DDoS-aanval. Die dienst van de overheid werd gisteravond ook al door cybercriminelen bestookt. Met grote hoeveelheden data. En ja, daar kunnen systemen dan niet tegen. DigiD is trouwens de digitale handtekening die mensen kunnen gebruiken... als je bijvoorbeeld de belastingaangifte eh, doet. We praten met Steven Luitjens, Hij is directeur van Logius, het bedrijf dat DigiD vertegenwoordigt. Dag meneer Luijtjens. Goedemiddag. Hoe staat het ervoor met uh, alle problemen? Um... Nou, wij uh, hebben inmiddels een aantal aanvallen uh, achter de rug. Uh, vergelijkbaar met de banken en de KLM. Uh, drie tot vier aan, grote aanvallen inmiddels geweest. Uh, en het lastige bij deze aanvallen is... je weet niet of je er echt van af bent. Het komt in buien, zeg maar. Het komt in buien. Ja, en, en wat, wat betekent dat voor bijvoorbeeld doen van belastingaangifte... of mensen die willen inloggen? Dat we, zoals dat heet, verminderd beschikbaar zijn. Je kunt het gewoon proberen. En uh, er zijn ook allerlei momenten waarop je er normaal doorheen komt. Uh, maar het kan ook zijn dat je echt even moet wachten... en dat je het later op de dag opnieuw moet proberen. Het zijn van die, van die aanvalsgolven die uh, komen, zeg maar. Hoe zit het met het aantal gebruikers wat er dan last van heeft? Hoeveel mensen gebruiken DigiD op zo'n dag? Een kwart miljoen van de hoeveel mensen die een account hebben? Op dit moment hebben we ruim 10 miljoen Nederlanders een account. Nou ja, en is dat alleen voor belasting aandoen of aangifte doen... of zijn het ook voor andere zaken? Maar wat zegt u nou bijvoorbeeld tegen klanten van de Belastingdienst? Want je moet. Uh, uh, of van, van, van bijvoorbeeld Studielink. Uh, inschrijven voor studies. Dat moet voor 14 mei. Laten we dat eens nemen. Wat zegt u tegen die mensen? Gewoon later nog eens proberen? Um, ja, dat is in feite het enige wat je. Deadlines, dus Het is allemaal niet zo streng in verband dus met die DDoS aanval op DigiD. Steven Luitjes, dank u wel voor de uitleg. Dan naar Den Haag. Daar is een uh, demonstratie van gevangenispersoneel. En die demonstratie valt samen met een landelijke staking. Staatssecretaris Steven wil gevangenissen reorganiseren. En volgens vakbond Afacabo staan daardoor 3700 banen op de tocht. Verslaggever Bart Kamphuis in Den Haag in een uh, drukke menigte. Bart... Ja, hier op het Malieveld de traditionele plek voor protest tegen kabinetsplannen. Die 3700 die je net noemde, dat getal dat probeert men hier nu uit te drukken... door in vakken op het Malieveld te gaan staan met z'n allen. Dan gaat er een uh, hoogwerker omhoog om vanuit de hoofden dat getal... in mensen gevormd uh, of uh, fotografisch vast te leggen. Uh, straks zullen de mensen hier, ik denk dat het er nu zo'n duizend, uh, 2000 zijn... ...naar het uh, spui om uh, daar uh, de manifestatie voor te zetten. Een petitie aan te bieden ook aan staatssecretaris Steven... ...die, zoals verwacht, daar ook zelf uh, het woord zal voeren. De mensen komen hier uh, ja, uit alle delen van het land... ...want in alle delen van het land staan natuurlijk uh, gevangenissen. Meneer, u komt uh, uit Almelo, zie ik. Alweer? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Denk, ja, de, de stemming zit er goed in, hè? Ja, zit er wel goed in, ja. ja. ja. Gewoon een uh, vrolijk dagje uit. Ja, lekker. Ja. Ja. Bent u bang om uw baan te verliezen? Jazeker, er staat wel een spel dus. Dat is uh, niet normaal eigenlijk zo. Nee. Nou, uh, dat niet normaal, dat uh, zullen we vandaag in vele varianten en vormen nog wel te horen en te zien krijgen hier in Den Haag. Uh, straks dus naar het Spui met uh, staatssecretaris Steven. En verder in de uitzendingen zullen we daar nog uh, verslag van doen. Bart Kamphuis met een demonstratie van gevangenispersoneel. In Spanje is de werkloosheid verder gestegen. Meer dan 27 van de beroepsbevolking zit nu zonder werk. En meer dan 6 miljoen mensen hebben geen baan. Ook het aantal huishoudens waarin niemand meer een betaalde baan heeft neemt toe. 2 miljoen gezinnen zijn er nu. Premier Rajoy maakt morgen nieuwe maatregelen bekend om de Spaanse economie te stimuleren en de werkloosheid te bestrijden. En Rajoy heeft al gezegd dat hij in elk geval wil afblijven van de belastingen. De hoofdverdachte in de mishandelingszaak in Eindhoven moet aan Nederland worden uitgeleverd. Het Hof van Antwerpen heeft bepaald dat die jongen van 17 naar Nederland moet. Aanvankelijk zou die niet worden uitgeleverd, want hij is minderjarig. Maar volgens de rechter is zijn aandeel in de mishandeling op 4 januari zo groot dat dat zwaarder weegt. De advocaat van die jongen zegt in Belgische media dat hij in cassatie gaat tegen dat besluit. De oppositie wil helderheid van staatssecretaris Wekers van Financiën over de aanpak van fraude met huur- en zorgtoeslagen. CDA Tweede Kamerlid Omtzigt zegt dat er op het ministerie signalen waren waar niks mee is gedaan. Zo is er een rapport waarin de fraude staat beschreven en eh, Omtzigt wil weten wanneer dat binnengekomen is en wat ermee is gebeurd. Wekers heeft deze week gezegd in de Tweede Kamer dat hij niet wist dat een bende toeslagen incasseert van Bulgaren die niet in Nederland wonen. Medewerkers van de Belastingdienst zeiden daarop dat de staatssecretaris jokt, want volgens hen was hij wel degelijk geïnformeerd. Wekers weerspreekt dat voor BNR Nieuwsradio. Dat betekent dat zij suggereren dat ik het zou weten. Nou, laten ze dan maar eens de bewijzen bij mij op tafel leggen dat ze het dat ze mij hebben verteld dat het mijn bureau heeft bereikt. Dat is niet het geval. Ik heb ook mijn directeur-generaal gevraagd of hij dit eerder wist. En dat is niet het geval. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 De VVD ontkent dat de partij niet meer openstaat voor afspraken met de oppositie. Gisteren waren er berichten dat de VVD, na alle gesloten akkoorden, geen zin meer heeft om te bedelen bij de oppositie. Zodat plannen op voldoende steun in de Eerste Kamer kunnen rekenen. De oppositie wilde daar opheldering over. VVD-kamerlid Harper's. Ik kijk hem daar niet in. En om het bewijs daarbij te leveren... Um, wij hebben recent op een aantal terreinen uh, als fractie meegewerkt aan akkoorden. Bijvoorbeeld het woonakkoord met uh, de fractie van, uh, van de heer Koolmees. Maar vorige week... Uh, en dat is denk ik wel het allerbelangrijkste... in het debat over het sociaal akkoord... heeft mijn fractievoorzitter, heeft Halbe er aangegeven... dat hij openstaat voor gesprekken met alle partijen in dit huis. En ook die andere regeringspartij, PvdA, benadrukt in het debat... dat breed draagvlak nodig blijft voor de plannen van het kabinet. Volgens Kamerlid Nijboer blijft zijn partij de uitgestoken hand verwelkomen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil een nieuw fonds oprichten voor hulp aan de allerarmsten in Europa. Met geld uit dat fonds moeten bijvoorbeeld voedselbanken worden ondersteund en organisaties voor goede doelen. En volgens Barroso kan er niet worden gewacht tot de aanpak van de economische crisis tot resultaten heeft geleid. De meest vulnerable European Union citizens need urgent help. It means help now. In dat fonds moet 2,5 miljard euro komen. In het Europees Parlement en de Europese Raad moeten we het voorstel nog goedkeuren. Burgemeesters krijgen over te veel delinquenten informatie... als die terugkeren naar hun gemeente. Dat zegt de Raad voor Strafrechtstoepassing.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 Het is u misschien opgevallen, ProRail is een nieuwe campagne gestart... tegen roekeloos gedrag bij spoorwegovergangen. In een radiocommercial klinkt 32 seconden lang... het tinkelende geluid dat te horen is bij een gesloten overweg. En dat gaat zo dus een halve minuut door. Michiel Heten van ProRail, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is wel irritant, hè? waarom moet dat? Nou, dat was heel irritant. Toen ik vanochtend aan de ontbijttafel de spot hoorde, dacht ik zo, die is inderdaad heel vervelend. Nee, Wacht is heel irritant, bij spoorbomen ook, maar wel van levensbelang. En helaas zijn er nog altijd mensen die niet willen wachten bij gesloten spoorbomen en dat met de dood moeten bekopen. En daar vragen we vandaag uh, aandacht voor. Inderdaad, ja, met een, uh, een irritant geluid. Maar nou. er wordt wel over gesproken en, en dat is de bedoeling. Wat zijn die cijfers? Uh, aantallen slachtoffers? Nou, uh, vorig jaar hadden we 38 aanrijdingen, waarvan 14 met uh, dodelijk afloop. En bijna altijd is het uh, gewoon uh, ja, roekeloos gedrag. Mensen die denken, ach, die, die, die spoorboom, uh, ik, ik, ik kruip er even onderdoor. Of als hij nog niet helemaal uh, omhoog is, ik ga er toch nog even, of ik ga er alvast doorheen. Ja, en dat loopt soms uh, heel uh, fataal af. Dus mensen, pas op. En uh, dat is de boodschap die u wilt uitstralen. Nou komen oh. er allemaal reacties op Twitter ja. van een ontzettend irritante boodschap missen. Doel, dat gaat de luisteraars kosten. Is het niet vervelend om dat op uw geweten te hebben? Nou, daar heb ik goed nieuws voor. Want vanavond wordt hij nog een keertje uitgezonden. Op zes uur. rond zes uur. En uh, morgen uh, krijgt de spot een verrassende wending. Uh, moeten we maar iedereen ook weer om acht uur uh, s ochtends luisteren. En misschien dat mensen dan gaan vragen, joh, mogen we nog een keertje horen? Uh, maar wat we precies doen, kan ik nog niet verklappen. Nee. Ja, kijk, het idee is echt dat mensen erover gaan, gaan spreken... en even bij stilstaan, ik en figuurlijk, bij die spoorbomen. Want langs denderende treinen, het is toch levensgevaarlijk. Dat willen we maar weer even horen. Michiel Heeten van ProRail, dank u wel. Sport. Judo. In Budapest zijn vanochtend de Europese kampioenschappen judo begonnen. Vier Nederlanders komen op deze eerste dag in actie... in verschillende gewichtsklassen. Jeroen Moren, Jasper de Jong, Birgit Ente en Sanne Verhagen. En Ayold Kloosterboer die is erbij. Uh, Ayold, hoe gaat het tot nu toe? Nou, het gaat voor Nederland hartstikke leuk. Uh, we zijn goed begonnen met Ippons. Jeroen More stond in de eerste ronde tegen een Israëliër, Ido Bar. Niet echt een makkelijke tegenstander, maar die Israëliër wist niet waarom over kwam. De partij was nog niet begonnen, hij lag al op de grond. half punt voor More. En die maakte het af met een grondgevecht. Ze dat was de eerste Ippon. Goeie start dus voor Jeroen More. Die wat van plan is vandaag. Hij wil uh, een medaille halen op dit EK. Toen kwam Sanne Verhagen aan de beurt in de klasse tot 57. Kino die stond tegen een Italiaanse overtuigende partij van Verhagen Hagen in de eerste ronde. Zeer actief. De Italiaanse gaat er ook af met Hippon. Lekker begin ook voor Sanne Verhagen. Maar voor was straks een zware dobber in de tweede ronde. De zilveren winnares op de Spelen, de Roemeense Capriorio. Laten we nog Birgit Ente. Uh, die heeft geen slechte loting, krijgt wel kansen vandaag. Dat bleek in de eerste ronde, Het stond ze tegenover een Poolse van 19 jaar. Die kon zich 2,5 minuut staande houden. Toen kwam een schouderwacht van Birgit Enten, Poolse op de rug. En dus alweer een Nederlandse ipon. En we wachten straks op de eerste partij van Jasper de Jong. Die moet nog een jij gaat erbij zitten. Ajo, dankjewel. De Franse oudwielrenner Philippe Gaumont is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Philippe Gaumont, hij kreeg gisteravond een zware hartaanval en hij wordt kunstmatig in coma gehouden. Gaumont heeft toegegeven dat hij tijdens zijn carrière doping heeft gebruikt. En hij schreef in 2005 een boek over zijn tijd als renner onder de naam Prisonnier du dopage*. Het is 14, 12 nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Inloggen met DigiD blijft moeizaam. En dat komt door computeraanvallen van buitenaf op dat DigiD-systeem. Gevangenispersoneel demonstreert in Den Haag. En in Spanje is de werkloosheid verder opgelopen. Er zijn nu 6 miljoen werklozen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Nu Jurgen van den Berg met lunch. Wordt u ook gek van oranje? Lees dan iets behoorlijks. Meer kleuren in 360 Magazine.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo meteen even met oud-NRC-journaliste Jutta Gorus Van haar hand verschijnt vandaag het boek Beatrix, dwars door alle weerstand heen. Met nogal wat citaten van de koningin, en hoe zit dat dan precies? In het mediaforum, programmamaker Hadassa de Boer... en echte Jan Heemskerk, ook directeur van fhm mistie. En het gaat onder meer over de zogeheten inhaakacties op de inhuldiging... van speciale knakworsten tot Hagel. Allemaal dus in aanloop naar komende dinsdag. <klaars> Klantgenoten... We staan voor een historische gebeurtenis. Albert Heijn komt met de Koningsweb. Een collectors item. Gratis vanaf 15 euro aan boodschappen. Lieve de Koningsweb. de nationale nieuwsquiz zometeen Jan Haver en die komt uit Amsterdam. Dit is radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. De Tros heeft officieel het verzet tegen het schrappen van amusement... uit de kerndoelen van de publieke omroep opgegeven. Eerder dreigde de Tros nog om te stoppen met de fusie met de AVRO... als er geen extra geld beschikbaar zou komen voor amusementsprogramma's. De omroep heeft van de NPO de toezegging gekregen... dat programma's zoals bijvoorbeeld Bananasplit... ook in de toekomst gemaakt kunnen blijven worden. En de fusie met de AVRO kan nu dus weer gewoon doorgaan. Linda de Mol krijgt in de zomer een week lang een eigen late-night talkshow op RTL 4. Eind juni presenteert ze iedere avond Linda's Zomerweek... waarin ze twee prominente gasten ontvangt. Namen van gasten zijn al bekend. Paul de Leeuw, minister van Defensie, Hennis Plasgaard... en presentator Janino Asporaat hebben toegezegd om langs te komen. Volgens Linda blijft het voorlopig bij een weekje... want in haar drukke schema is geen plek voor een dagelijkse talkshow. Nederlandse Nine Pankras werkt bij het Independent Media Center... in het Koerdische deel van Irak. Een van haar collega's, Yassin Abdul Razak Ahmad... een verslaggever voor de onafhankelijke website Kirkuk Now... zit sinds zaterdag gevangen, maar niemand weet waar en waarom. Nine, goedemiddag. Heeft die zoektocht naar Yassine al wat opgeleverd? Nog niks, helaas. Nee, we proberen het erg en we leggen contact met iedereen die we kunnen bedenken. Maar tot nu toe is er niks bekend, ook bij zijn familie niet... Niemand weet nog iets. En is dat voor jullie wel veilig om, om daar nu uh, achteraan te gaan? Vooralsnog wel. Ik, ik voel me er heel veilig bij. en Kijk, wij leggen contact met iedereen in ons netwerk en dat kan prima. Maar het is wel heel erg met je neus op de feiten uh, gedrukt worden... dat de omstandigheden voor journalisten gewoon niet veilig zijn. Want kun je eens even iets uitleggen over de omstandigheden? Hoe kon het dat hij gearresteerd werd? Nou, hij is... Yassine is een reporter voor de onafhankelijke nieuwswebsite Kirkuk Now. En er zijn in Hawija, een kleine stad in de buurt van Kierkoek... Uh, al maanden protesten aan de gang. En dat zijn protesten van Soenieten En zij protesteren tegen de overheid, tegen Maliki. Dat is een, een Shiïtische overheid... Afgelopen vrijdag liepen die protesten wat meer uit de hand. En toen is hij zaterdag, was hij daarbij om daar verslag van te doen. En toen heeft het leger een inval gedaan. En die hebben een stuk of veertig mensen opgepakt. En onder die veertig mensen was ook Yassim. Ja, um, en, en er is dus eigenlijk niks bekend over waar hij uh, zit. Bijvoorbeeld in welke gevangenis? Is dat normaal in, in, in dit gebied? Ik vrees van wel. Um, ons centrum is in Iraks-Koerdistan, in het noorden. Uh, maar waar Yassine is opgepakt... dat hoort bij Irak, zeg maar het zuiden van het land. En uh, ook het verschil in vrijheid van journalisten... tussen die twee gebieden is groot. Nu is het hier in Koerdistan... zijn de omstandigheden voor journalisten ook niet goed. En er valt een heleboel op aan te merken. Maar in het zuiden van Irak is het nog erger. Ja, moet je vrezen voor wat er met hem aan de hand is nu? Hoe langer je zonder informatie zit... hoe ongeruster wij worden. Want als je de rapporten erop naslaat of gewoon het nieuws hierbij houdt je hoort zo ontzettend vaak nare verhalen van journalisten die zonder reden worden opgepakt of journalisten die een hele tijd verdwijnen journalisten die gemarteld zijn en hoe langer je niks hoort hoe ongeruster je wordt Ik bedoel dat men geen informatie geeft ja, daar word ik heel nerveus van. Ja. En, en je schetste net even de situatie... dat het uh, bij jullie eigenlijk ook niet, niet goed is... maar in het zuiden nog veel erger. Uh, mm -hmm. Dus dat is niet echt makkelijk om daar uh, journalistiek werk te doen. Nee, het is niet makkelijk. Het is, het is werk met risico's hier. Met name voor uh, lokale journalisten. Weet je, als, als buitenlander hier als internationale persoon... nog veel meer ja, ook een, een soort kracht achter je hebt natuurlijk. Dat je een internationaal netwerk hebt... Maar met name voor mensen hier is het gevaarlijk. En voor de website Keerkoek Nijl ook. Die reporters werken in en rondom de stad Keerkoek. En ja, dat is een gebied wat een heleboel gevaren met zich meebrengt. Ja. Um, en voor jou persoonlijk, bedoel, maakt dat dan nog wat uit? Of, of zeg je, ja, ik ben ook in zekere zin beschermd door dat netwerk achter me? Nou, welke, ik voel me hier tot nu toe veilig. Um, ik zit ook op een uur rijden van Keerkoek af. Wat ook maakt, ik zit niet... Heel, ik zit niet dicht op de bron, zo gezegd. Maar dit is wel, ik voel me, um, je wordt gewoon ontzettend met je neus op de feiten gedrukt hoe onveilig het is. Hij mag niet bellen, hij mag, mensen weten niet eens waar hij zit. En hoe, hoe ontzettend oneerlijk en hard dat is, dat maakt wel, ik weet het natuurlijk wel, maar als het echt gebeurt, voel je je wel geconfronteerd. Ja. Nou, sterker mee, Nina Pankras was dat, vanuit Noord-Irak. De Belgische politicus Paul van den Driessen eist 625.000 euro... van journalist Jan Antonissen. De journalist heeft vorig jaar in het blad Humo een aantal artikelen geschreven... over de vermeende losse handjes van van den Driessen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen. gevallen. Antonissen vergeleek van den Driessen in zijn artikelen... met oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan. Volgens de politicus zijn de artikelen gebaseerd op leugens... en is er sprake van een politieke lynchpartij. Jan Antonissen werkt intussen niet meer bij het blad Humo. Hallo en welkom bij Connected China. Een Reuters app die illustreert de mensen, organisaties en connections. die China's power structure. Persbureau Reuters heeft een website geopend. waarop ze precies in kaart hebben gebracht. wie de macht heeft in China. Persoonlijke relaties tussen hooggeplaatste Chinezen zorgen namelijk voor een ondoorzichtig web van machtsverhoudingen. Een ploeg van redacteuren en onderzoekers heeft 18 maanden lang onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties. Op connectedchina.reuters.com kunnen we nu precies zien wie er daadwerkelijk aan de touwtjes trekt. in een van de machtigste landen ter wereld. Goed nieuws voor de haters van het Koningslied. Er is sinds vandaag ook een Surinaams-Nederlands Koningslied. Fluitist Ronald Snijders is de initiatiefnemer van het nummer... dat geschreven is op een melodie van componist Max Wojcci Senior. Op 30 april, dan gaat het echt gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. De mensen, ze zwaaien met vlaggetjes overal. Op 30 april. Dan is hij echt de koning. Jij ja, wordt de koning. Nou, ik vind deze persoonlijk al een stuk beter dan uh, die we hier in Nederland hebben. Vandaag verschijnt het boek Beatrix dwars door alle weerstand heen: een portret van de koningin. Schrijver is oud NRC-journaliste Jutta Gornes. In de voorpublicaties van het boek vielen vooral de citaten van de koningin op. Er was bijvoorbeeld veel ophef over haar uitspraak over het interview met prins Bernard dat na zijn dood in de Volkskrant is verschenen. Welke man hebben we eigenlijk begraven, zou de koningin hebben gezegd. Maar hoe weet Jutta Goris? dit eigenlijk allemaal? Ze was er in zelf niet bij toen de koningin het allemaal zei. Ze is nu wel aan de telefoon. Dag mevrouw Gores. Uh, goedemiddag. Ja, u citeert uh, de koningin. Wanneer wist u voor uzelf dat dat ook echt kon? Uh, ja, er geldt hier gewoon een uh, oude journalistieke wet. Um, namelijk dat je, als je een bewering hoort... dat je daar twee uh, bevestigingen uh, van moet hebben... En uh, zo ben ik eigenlijk ook te werk gegaan hier. Dus als ik iemand sprak die mij iets vertelde... dan um, probeerde ik dat uh, te verifiëren uh, op verschillende manieren. Dus door te kijken wie er aanwezig konden zijn geweest bij een gebeurtenis... of wie dat ook eens gehoord hadden. En op die manier um, kon ik uh, dit soort citaten voor mijn rekening nemen. Dus die citaten die erin staan, die zijn door meerdere mensen bevestigd? En als dat niet zo is, uh, ik heb ook een aantal gevallen waar dat moeilijk was, omdat het om, om gesprekken ging, bijvoorbeeld tussen uh, minister-president Lubbers en de koningin, uh, onder vier ogen, dan heb ik het um, hem toegeschreven. Dus dan is het niet een uh, citaat in de zin van, uh, de, waar dat, dat geparafraseerd is, ja. maar dan is het in een citaat van hem opgenomen. Ja. En ja, ook daar heb ik wel steeds geprobeerd om um, een bevestiging te vinden van hetgeen die beweerde. Want mensen kunnen natuurlijk de gekste dingen ja. gaan beweren. Daar moet je ook voor opletten. Bovendien is het al een tijd geleden vaak. Dus klopt het dan nog wel helemaal precies wat, wat er gezegd is? Dat, dat, dat kan je natuurlijk ook nog wel vragen. Want um, in de voorpublicaties uh, viel bijvoorbeeld ook de term hoogverraad. He? Die zou ze hebben gebezigd over haar vader, prins Bernard. U legt de koningin nogal wat in de mond dan. Ja, nou ja, goed. Het zijn natuurlijk. Um, uh, dit was een hele chockerende gebeurtenis, het uh, publiceren van die interviews na de dood van Bernard En het feit dat hij die jarenlang gegeven had, terwijl zij dacht dat, uh, dat ze een afspraak met hem had... en dat ze hem ook in de tang had, zeg maar, ja, dat, ze een, uh, dat ze hem um, ja, toch kon leiden. Uh, toen dat niet zo bleek te zijn, is dat als een bom ingeslagen uh, in de koninklijke familie. Mm -hmm. en, en zij hebben daarop gereageerd. En het... Ja, als je dit inderdaad van meer mensen hoort, um, en ik heb het natuurlijk, ik heb het hele manuscript laten lezen aan een heleboel bronnen, ook aan een aantal bronnen die haar heel goed kennen, maar die verder niet in het boek voorkomen. Ja. Um, op die manier kun je toch, ja, heb je toch dik ijs onder je voeten. Hè? Daar gaat het mij eigenlijk uh, om. Ja. Dat dat, dat... Gekke vraag hoor misschien, maar hebt u nog geprobeerd om van de koningin een soort uh, ja, weerwoord te krijgen of zo, op al die, de, al die zaken die u noemt? Ja, ik heb um, geprobeerd uh, aanvankelijk al toen ik uh, begon met schrijven... met, met uh, onderzoeken um, of zij mee wilde werken. Dat uh, deed ze niet. Nee. Uh, ze wenste me heel veel succes. En, uh, en verder was het, ja, hield ze toch natuurlijk enige afstand... want het zou tot precedenten kunnen leiden. Um, maar goed, ik um, kon wel, um, merkte ik... Een, ja, een aantal van haar vertrouwelingen, vrienden... Politici, premiers, leden van de hofhouding. Ja, want dat is toch wel opmerkelijk dat die mensen wel. Daar hebt u mee gesproken, kennelijk. Ja, nou ja, ik heb inderdaad zo'n 70 bronnen gesproken. En dat ging vaak om vertrouwelingen van de koningin. Maar ook mensen die natuurlijk aanwezig waren bij bepaalde gebeurtenissen die ik beschrijf. Ik heb heel erg feitelijk geprobeerd te reconstrueren wat er ja. de afgelopen, vooral 13 jaar, gebeurd is. In de zware jaren. En daarbij uh, ben ik echt uitgegaan van gebeurtenissen die mensen na kunnen vertellen. Ja. Dus als je je tot die feiten beperkt en probeert om niet te veel van meningen uit te gaan... en van toevallige uh, uitspraken, ja. Dan, ja, dan is ja. het ook weer zekerder uh, wat je... Uh, naar buiten ja. brengt dan als het niet doet. Dat gaat over de citaten. Als je, er zijn passages in het boek waarbij u wel in uh, eigenlijk dit hoofd van Beatrix kruipt. Uh, dat lijkt me toch wel. Uh, dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Ja, nou, ik, ik denk dat u doelt op um, de, de momenten dat ik met meer staatsrechtelijke onderwerpen bespreek. Ook nou, het populisme bijvoorbeeld? Ja, het boek begint ook bijvoorbeeld met uh, de eerste zinnen van het eerste hoofdstuk. Uh, er was iets aan de hand in het land ja. van Beatrix. Er was iets, maar wat precies, daar kreeg ja. ze de vinger niet achter. Nou ja, daar dat is. Um, ik heb een onderscheid gemaakt tussen staatsrechtelijke en persoonlijke gebeurtenissen. Als het staatsrechtelijk is, is het moeilijker om de koningin te citeren. In ieder geval willen mensen die met haar te maken hebben in staatsrechtelijk opzicht, politiek uh, mensen die, uh, premiers, um, bestuurders, die willen niet in dialoog met haar over dit soort onderwerpen praten. En het betekende ook dat, um, dat ik daar voorzichtiger moest zijn. Maar niet in, natuurlijk in de verificering van die citaat. Nee. Ik moest wel zeker weten dat ze dat gezegd had. Ja. Ik ga niet iets ja. bedenken van dat heeft ze gedacht. Nee, nee snap ik. Het is echt een vormkwestie. kwestie. Uh, het, ja. is, het is een bijzondere vorm geworden en uh, nou ja, een, een bijzonder boek. Uh, vanmiddag uh, verschijnt het. Beatrix dwars door alle weerstand heen, geschreven Dus door Jutta Korus. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Boers ook Vrouw gaat voor het eerst ook Nederlandse boeren in het buitenland aan een vrouw helpen. Dat blijkt uit een oproep van Yvonne Jaspers op de site van dat programma. In het verleden stuurden al veel boeren in het buitenland een brief, maar die kregen geen hulp. In het archief gaan we nu terug naar de boer. die in het eerste seizoen, 2004 was dat, de meeste brieven kreeg. Teus Oskamp heet hij, melkvee- en schapenhouder. En zijn oproep toen klonk zo. Naar sturen. Met wat voor iemand krijgen ze dan te maken? Nou, ik denk ik ben een hele enthousiaste boer. Veel humor. Uh, nou, Passie voor zijn werk. Absoluut, dat zit erin. En ja, wat een meer. Ja, een beetje een tikkeltje eigenwaar denk ik wel. Maar wel uh, ja, iemand die, die, die, die ondernemend is. Als je dan mag kiezen, ja. hoe ziet ze er dan uit? Ja, ik vind een brilletje ontzettend leuk. Een, ik vind brilletje? een, brilletje, een brilletje vind ik ontzettend <laughs> leuk. Ik vind een brilletje dat uh, een, een montuur zegt zo verschrikkelijk veel over een vrouw. Als ik hier naar de inrichting van het huis kijk, dan denk ik niet, hier woont een jonge man. Nee, nee, ik heb dit, uh, dit heb ik van mijn ouders uh, zo overgenomen en. Uh, het bedrijf en het huis er ook bij. Mijn ouders uh, wonen naast me in een ander huis. En, uh, ik heb totale inrichting heb ik overgenomen voor van mijn ouders. En, uh, Waarom heb je het niet even lekker opgeknapt? Uh, omdat ik dat samen met een vrouw wil doen. Omdat ik, ik, ik kan het wel door, zo doen, maar ze, vrouwen hebben iets, iets betere ideeën. Als dat. van uh, jongens hebben, denk ik, of van mannen. Nou, helaas voor Teus, het eerste seizoen zoen van boerzoekvrouw... leverde hem niet de partner op die hij zocht. Hij koos uiteindelijk voor Astrid, maar dat ging uit. En eerder waren al Marian Del en Frida afgevallen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hadassah, de boerprogrammamaker. En Jan Heemskerk is uh, echte Jan hier op Radio 1... en directeur van For Him Magazine, FHM. Um, even over dat spotje van ProRail. Ik weet niet of jullie het vanochtend al gehoord hadden. Even deel 2 nog luisteren. We hoorden net deel 1 wel Jan... Dus het tweede deeltje van de spot. Nou, dit gaat dan ongeveer uh, 32 seconden door. De hele spot duurt 39 seconden en uh, dat is om ons te waarschuwen om voorzichtig te zijn bij spoorwegovergangen. Hadassa. Ja, nou ja, het valt wel op, in elk geval. <laughs> dat is, het is doeltreffend, uh, wat dat betreft. En uh, ja, er is een enorme, wordt er wordt wel geklaagd. Op Twitter zag ik over dit spotje. Mensen ergen zich enorm daaraan. Maar ja, goed, uh, ik denk, ja, ik kan nu wel gaan zeggen... ja, ik kan ProRail niet het geld besteden, dat de trein is op tijd gaan... allemaal dat soort dingen. Maar uh, ja, op zich, mensen waarschuwen... daar is natuurlijk niks mis mee. Ik denk en ergen is. is vaak de beste reclame, hè, Jan. Dat blijft best hangen. Dat zou ik niet weten. Eh, de, de, de, dan, eh, blijft het blijft wel hangen, is mijn ervaring. Maar het maakt het product wat wordt geadverteerd niet noodzakelijk sympathieker, Jurgen. Dat, nee, uh, maar het is meer is waarschuwing. Hè, dit? Ja, maar ik kom op zich. Ze hebben daar slagbomen en lichten. Dat is waarschuwing. Dat lijkt me ruim voldoende. Die moeten gewoon ongelooflijk ezelskop zijn om er dan omheen te rijden. Nou ja. En inderdaad, dat, dat, dat, ze kunnen dat geld beter besteden ja. aan de panierende ja, sporen. Ik, ik denk dat mensen gewoon naar een andere zender zetten als ze dit horen. Dat, ja. weet, je gaat niet 32 seconden uh, zitten luisteren naar dat ook. Wij hebben er vooral last van, inderdaad. Ja, jullie hebben ja. het precies. Voor jullie is het erg. Een beetje Tom de Ridder deel 2. Weer dit. <laughs> Even zo mijn belastingcentermomenten aankomen. Zometeen uh, misschien belangrijke zaken die we bespreken in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal, Jan van der Putten. De Serbische president Nikolic heeft in Bosnië vergeving gevraagd... voor de misdaden die zijn begaan in Srebrenica.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 Slachtofferhulp heeft vorig jaar 13 meer mensen geholpen dan in 2011. Steeds vaker vragen mensen hulp bij juridische zaken, zoals de eisen van schadevergoeding. Volgens directeur Krilaars van Slachtofferhulp is de stijging het gevolg van de publiciteit die de organisatie krijgt. En in Spanje is de werkloosheid verder gestegen. Ruim 27 van de beroepsbevolking zit zonder werk. Ruim 6 miljoen mensen zijn dat. Premier Rajoy van Spanje maakt morgen bekend wat hij tegen die ontwikkeling gaat doen. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Hadassa de Boer en Jan Heemskerk. Um, ja, we hadden het net met uh, Jutta Gordes over uh, dat boek... wat vanmiddag verschijnt over Beatrix, vanmiddag om vijf uur. Um, Dwars door alle weerstand heen heet het. Um, zij sprak allerlei mensen om Beatrix heen en maakte daar dus een boek over. Goed idee, Hadassa. Nou ja, kijk, weet je, zij heeft het wel heel goed aangepakt. Ik vind het, ik vind het bewonderenswaardig dat er zoveel mensen bereid heeft gevonden... om, om, om uitspraken te doen over uh, delicate zaken... waar mensen normaal nooit over spreken. En uh, ja, uh, een goed idee. Uh, ik geloof dat het volk geen genoeg kan krijgen... Uh, uh, boeken over het Koningshuis is dus in die zin een goed idee. Maar ik denk wel dat het in die zin een, een, een nieuw boek is... omdat het een, een ander licht werpt... Op het Koningshuis en op Beatrix. Uh, vooral het feit dat zij echt de monarchie hier in ere heeft willen herstellen, veilig heeft willen stellen. Mm. En dat ze uh, ja, toch uh, uh, het echt anders wilde doen dan haar moeder het heeft gedaan. Dat ja. ze zag, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat, dat is wel nieuw. Eraan. Jan, even de manier waarop zij te werk is gegaan, heeft ze net uitgebreid uitgelegd. Hè? Dus uh, ja, ik geloof 70 bronnen, zei ze, gesproken. De uitspraken op die manier proberen te verifiëren. En, en die als zodanig aan de koningin toegeschreven in het boek. Ja, nou, wat, wat, wat mij nog niet helemaal helder werd... Eh, niet dat ik jou ga vertellen hoe je vak moet doen... Hè, maar <laughs> we, weten, weten we ook wie die bronnen zijn? Ja, ja, Sommigen wel, ja, sommige okay. wel. En, en, en als er heel veel anonieme bij zijn... dan blijft het natuurlijk alsnog een Jutta's uh, woord. Ja, en, en, en, ja Lubbers heeft met haar gesproken, weten ja. we. Maar ja, er zullen ook mensen uit de omgeving van de koningin zijn... die dat anoniem hebben gedaan. Voor mij was het aan dit boekjes opvallend... dat zoveel mensen zich ja, ja, gewoon ja, met name... Ja, dat okay, is dan net zoals je al zei... dat is een schitterende prestatie, knap gedaan. En ja, dat je dan wat stijl vrijheden neemt, vind ik niet zo verschrikkelijk uh, belangrijk. En als het inderdaad een beetje de uh, dirt is, dan is het wel leuk. ja. Nou ja. Ja. Voor wat het dan is, hè. Want je, je hoopt toch altijd... Want, want de meeste publicaties, ook, ook op ruide televisie... zijn natuurlijk allemaal erg van het gelijksoortige de sfeer... van ach, ach het was toch zo'n zakelijke koningin... en ze het toch allemaal zo goed en een harde werker... en een lieve oma voor het kleinkinderen. Terwijl ja. als ze nou gewoon weet je, drie, drie van, die, van, die, van die Jack Russell-terriers... had omgebracht dat wil ik ook wel even weten. Uit woede of zo, weet je wel. Ja. Ja. Nou ja, kijk, dus inderdaad, er wordt er wel gezegd... ja, ze was he, hoogverraad en dat soort dingen. Ja, over, over dat interview in, in, de, in de Volkskrant. Precies. Maar... Eh, Uiteindelijk is volgens mij wel het beeld weer. Wat, het, wat blijft hangen na het lezen van dit boek. Is dat ze het weer fantastisch heeft gedaan. Dat is het dus in die zin. Uh, is ja, als je het blijft anders... een beetje met dit soort dingen. Want jij hoor ook telkens dat vind ik wel een beetje verdacht. Het ene en hetzelfde voorbeeld 24 keer voorbij komen. Dat ze dat gezegd heeft over Bernhard. Mm. Dat ze daar boos over was. Nou, Oké okay, dat weten we dus nu. En... Ah, maar goed dat is natuurlijk nogal wat. Ja, ja. dat is nogal wat. Maar dit, als, als het, het gaat natuurlijk nog steeds waar zijn. Dat het wederom een boek is waarin toch weer meer hetzelfde beeld. Er staat een uitspraak in dat uh, Willem-Alexander. Uh, die heeft toen eens een keer in een interview gezegd dat hij uh, meer de stijl van zijn oma aan zou hangen... dan die van zijn ja. moeder. Mm -hmm. nou ja, dus dat, wordt daar, dat zegt zij dan ook over tegen hem. Van waarom moest je dat nou zeggen? Weet je wel? Dat, dat is toch wel bijzonder, lijkt me toch? Ja, nee, het is dat is bijzonder. We dat ik weten? zou het ook zeker lezen, hoor. Ik, vind, ik hou heel erg van koninklijk kibbel ja Nog even over, want kijk, zij is een gerespecteerd uh, oud nrc journaliste Ik zie die, die, die de babbelprogramma's wel eens voorbij komen. Dat is echt Mark van Lillenoo. Ja, anonieme bronnen. Hè. Dat is dan zo'n royalty-deskundige RTL Boulevard zit. Ja, en daar denken we dan altijd van, ja... Het zal wel. Nou ja, precies omdat het anonieme bronnen zijn. Ik geloof heus trouwens wel dat Mark van Linden een goed netwerk heeft. Maar in dit geval is het toch wat anders. Ik denk niet dat hij met, met Lubbers praat en dat hij uh, dan zegt... je mag me, je mag me uh, quoten hier. Mm. En uh, bovendien denk ik ook dat de taak van, uh, van Mark van Linden... een totaal andere is dan die van Jutta uh, Gores. Omdat uh, hij natuurlijk op geen enkele manier... dat Koningshuis wil schade wil berokkenen, heb ik het idee. Dat is, hij is toch iemand die met een andere mm. bril op... Uh, zijn nou. artikelen schrijven. Maar ja, is het zo, Jan, dat, omdat iemand van de NRC is, dat we dat dan misschien eerder geloven? Terwijl oh, ja, die ook da, ook da, da, daar probeer ik net al een beetje heen te komen. Zo van met die vraag over hoeveel mm. bronnen weten we nou en hoeveel bronnen zijn er nou anoniem? Dat je, je hebt natuurlijk inderdaad de neiging euh, Jutta Goris te geloven. Op, want ja, ze zitten net zo ontzettend integer en met zo'n keurige... Uh, is dat Leids? Uh, Leids, te vertellen dat je tegen, dat zal wel waar zijn. Want deze mevrouw is overduidelijk een hele serieuze en, en integere journalist. Hm. Ja. Dat weet je ook nooit zeker. En misschien is Mark van Linden wel net zo in tegen. Ja. Uh, ze sprak met hofdames uh, van de koningin. Oud-hofdames, denk ik dan. Huisvrienden, oud-premiers en andere vertrouwelingen. 70 heeft ze bij ons gezegd ja, net. Ze sprak met, niet met, met, de, met de koningin zelf en die doet nee, dat niet. Maar goed, wel een, een, een fantastisch knappe stukje werk, stel ik me zo voor. Zeker, ben ik ben ja. heel nieuwsgierig. Goed, boek is er. Uh, nou, we blijven... We, eigenlijk een beetje de, de oranje draad door deze uh, uitzending. Oh, en, en oh, media. Oh, ja. word je niet al moeder van. Je moet nog tot en met dinsdag, woensdag. Ja. Blijft het een oranje, een oranje kabel. Ja, ja, ja zeker. Nou. Uh, krantenbladen, tv, radio uh, worden steeds oranje na maart 30 april nadat. Je kunt er niet meer omheen. Het gaat over een, uh, ja, van alles. Elk facet eigenlijk van de oranjes komt inderdaad aan bod. Privé bijvoorbeeld deze week. Het blad uh, kopt op de cover. Zelfs Linda wilde met hem naar bed. Het gaat hier om Linda de Mol en met hem wordt dan onze nieuwe koning bedoeld. Linda de Mol reageerde in RTL Boulevard. Toen schijn ik in mijn jeugdig vlak voordat ik aan een talkshow bij de Tros begon... gezegd te hebben in de panorama... ik zou Willem-Alexander wel willen interviewen in bed... En daar hebben ze van gemaakt dat ik met Willem-Alexander naar bed wil. Dus ja, nou, schuim, normaal nee, reageer nee, ja. ik er niet op, maar dit moet ik toch echt even recht zetten. Ik begrijp dat de robbenbladen het moeilijk hebben... maar om, om, om zo'n uitspraak van zo lang geleden zo raar te draaien... dat het lijkt alsof ik dit gezegd heb, dat vind ik best een beetje ver gaan. Ja, er was een interview uit 1987... waarin ze dus iets daarover had gezegd voor de volledigheid boulevard. heeft het oorspronkelijke artikel nog even opgezocht. En daarin zegt ze zelf niet eens... Met zoveel woorden dat ze hem in bed wil interviewen. Dus dat is, dat is ja. haar gewoon echt in de mond gelegd. Ik vind het nogal armoedig, eerlijk gezegd, om zo het onderste uit de kast te halen. En om dan ook een cover te kunnen hebben waar en Linda op staat. En, uh, en ja. prins Willem-Alexander, nu nog. En uh, zo'n kop erbij, ja kom ja, op zich. Kant, uit 1987, bedoel... en het klopt niet eens. Dat vind als, ik wel al helemaal schandalig. Als, als je een meisje bent, je kunt later vertellen dat je het toch met de kroonprins de koning gedaan hebt. Dat is ook wel leuk, toch? Nou, ik. kreeg het was even. Nou, nou ja, ik goed. Uh, Laat la, daar alleen al om. Zou ik het zo met een prinsesje doen? Niet met die kleintjes, maar met marie of zo. Of maximaal. Dus gewoon om te kunnen zeggen van. Nu ook nog. Ja, papa, heeft het nog eens met een echte prinses gedaan. Dat ja, zou ik zo doen. Maar goed, dat ben ik dan weer. Ja, ja, Mannert, best... mannen. Nee. nee, mannen zijn nou helemaal anders. Dit heet een heimelijk genoegen, maar Jan die klapt dat gewoon op de Nationale Ja, dat Ja, dat vind van ik raar. ook gezonder. Je voelt ook niet. Maar Oranje Verkoop, hè? dan gaan jullie nog iets doen met FHM. Nee, dus, wij zijn daar, uh, wederom zitten we daarnaast. Bovendien komen we pas op 15 mei weer uit. En ik mag toch hopen dat die ellende dan een beetje overgewaaid is. Nee, ik, vind het, ik kan er ontzettend slecht tegen. Ik kan er heel goed tegen, maar dan moet het kort duren. En Ik, ik, nou ik weet nou al dat 30 april een enorme anticlimax wordt. We zaten net hadden en ik het programma... nog even <laughs> op de achterpagina van de Telegraaf door te kijken. Daar word je toch wel enorm verdrietig van. Ja, nou ja, en je bent er dan nog niet vanaf, want dan krijg je natuurlijk nog dat bezoek. En al die, ja, dus de, ja, de al vragen van de provincies, ja. Precies, dus dan is het nog, ja? een nog lang niet oh, klaar. Dat... Maar ik wil geen gisteren boodschappen doen... En toen werd ik ook eigenlijk al bevangen door een ja. totale misselijkheid. Want in de supermarkt stond er dus speciale oranje koffie, oranje bier, oranje siroop. En ik was met mijn tienjarige zoon en kinderen zijn toch heel ontvankelijk, weet ja. je wel, daarvoor. Die hoopten echt dat ik die, die blikken oranje siroop, die mooie uitgaven zou kopen. En toen bij de kassa dat ik voor meer dan 15 euro boodschappen had. Want dan kon hij die oranje wuppies, bubby, koningswuppies, ja. Ik ja ik, ik, nou, ik, kan je nagaan, dat geld ik uitgegeven heb gisteren weer. Ik krijg, nou ja, ik... Eigenlijk vind ik dat Oranje alleen maar mag als Oranje... dus niet de koning, maar gewoon het voetbalelftal ja. de halve finale heeft gehaald. Dan mag je beginnen met, met, met huizen, Oranje, schilderen. Want dan gaat het ook echt ergens over. Daar kan je een Oranje pak aan. Het, het, het, het wordt eigenlijk allemaal bedorven... omdat het al, je, je bent het al zat voor het zover is. Dat is eigenlijk een beetje bij me. Nou mijn ja, dat is, dat is wel een beetje waar. En dan is dit nog, vind ik, re, een relatieve korte aanloop. Anders was dat lied ook wel beter geworden, denk ik. Als we iets ah, langer ik, hadden gehad. Kijk, ik, maar... ik bedoel... Uh, het is toch niet zo gek dat die supermarkten zo daarop inspelen? Nou, is Waarom zou het niet doen? Het is commercie, ja. precies. Het is commercie. maar dat, dat is denk ik ook wat ik wat ik wat me wat me stoort eraan. Is dat het uh, de uitstraling heeft van oh, we zijn gezellig samen, weet je wel, saamhorigheid. En met z'n allen dat, o, die oranje viering, terwijl het gaat gewoon om ordinair geld verdienen. Maar ik denk, en dat, ga ik dat, ook echt dat af. Misschien is uh, er dus een uh, verschil verdedend. tussen andere mensen en mij. Hè? Maar ik, ik, ik krijg dus niet een soort antipathie tegen alles wat oranje is. Dus ik ga ook zeker geen oranje juist. Ja, kanderen, ja, ik krijg ja. dus iets van joh, toch op, het is zo makkelijk, het is zo goed. Het is zo ontzettend fantasieloos en slap en ja. stom. Ik wil het niet, maar misschien ben ik daar weer een eenling in. Dat kan zomaar. Nou, dan nog even naar een programma dat vanavond uh, begint. Uh, en, en, en het soortgelijke programma's zijn eigenlijk al vaak uh, mislukt. Vaak geprobeerd, vaak mislukt. Panache heet het. Dagelijkse satire-show. jan van de Wal die zit erachter. Um, hij doet het, doet het om... Uh, Kwart voor elf op Nederland 3 gaat dat uh, beginnen. Laten we eerst even een stukje luisteren naar een eerdere poging. Uh, Panache werd al rond de afgelopen verkiezingen uitgezonden via YouTube. Een speciale uitslagenaflevering werd om drie uur s'nachts uitgezonden. Goedenavond allemaal, leuk dat jullie zijn. Wet z'n allen gelukkig nieuw kabinet. Yes. Goedenavond vrienden, kijkers. Welkom bij Panache in de nacht. Het is drie uur. En als je nu nog op internet dingetjes aan het kijken bent. Ik ben je echt niet alleen naar ons aan het kijken, hè? is. Ja, dagelijkse satire, Jan. Ja, ja, het is al heel vaak geprobeerd, zoals je dit al memoreerde... en heel vaak mislukt. Dus ik zie niet zo goed de reden waarom het dit keer anders zou zijn. Hoewel ik dat natuurlijk hoop, want ik gun iedereen nou eenmaal altijd het beste. Ja. Want we hebben de Daily Show, dat is het, het grote en lichtende ja. voorbeeld... Nou ja, maar ik denk dat dat ook een beetje uh, uh, ja, het probleem is. Dat iedereen meteen het gaat vergelijken bij, met de Daily Show. Terwijl dat is gewoon een programma met, met, met, met John Stewart... die het allerbeste is, weet je wel. In het, gewoon, dat is god voor comedians in het presenteren van zo'n programma. Er zit een enorm schrijverspanel uh, waarschijnlijk ja. achter. Uh, in Amerika gebeuren natuurlijk zoveel idiote dingen... Dagelijks dat je daar ook makkelijker een programma over kunt maken. Dus ik vind het ook niet helemaal eerlijk om dat te gaan vergelijken. Ik vind het een nobel streven om dat iedere keer maar weer te proberen. En het is nu ook maar twaalf minuten, heb ik uh, okay. begrepen. En het is vooral, en dat is dan weer jammer, maar tot 17 mei. Dus tegen de tijd ja. dat je denkt: ik moet niet gaan kijken. Dan is het programma alweer van de buis. Nou, is, het ook, is het juist iets, iets uh, anders saxisch misschien wel? Dat die dat juist gewoon goed kunnen en dat wij het misschien ook gewoon helemaal niet kunnen. Dat we het misschien wel moeten opgeven. Nou, wat ik weet is dus uitblinken in programma's waarin veel mensen om een tafel zitten. Paul Witteman, waren uh, het te Verdork vroeger natuurlijk. Dat is kennelijk iets wat, wat ons heel erg aanspreekt. Dit kennelijk dus niet. Uh, wat ik ook wel raar vind is waarom zou je nou elke keer weer iets gaan verzinnen wat er al is en wat bewezen elke keer niet werkt. Dat is toch een eigenaardig fenomeen. Waarom ga je niet zitten, zo'n Wilfried de Jong met zijn 24 uur? Dat, dat was, nou ja, in die zin voor mij een heel verlievend ding. Daar kan ik me of. van alles bij voorstellen. Want daar gaan, komen dan dingen los bij mensen die na twee uur... of na drie uur, of na vier uur, of na tien uur nog steeds niet ja. loskomen. Heb je iets bedacht wat, wat ook anders en nieuw is? En waarom wordt er niet wat meer geëxperimenteerd met die vormen? We zien nou Jensen terug eigenlijk in een min of meer... Een soortgelijk format weer. Hij heeft zelfs die arme paparazzi met zijn gekke strik eruit gegooid. Ja. Hij ja. heeft van tevoren gezegd... ik ga nu eens een keer andere interviews maken. Maar ja, we zien toch... ik geloof de eerste was Moscovits, maar daarna zie je weer allemaal... Ja, toch wat andere lager. Maar er is ook allooi veel komen. Maar dan. hoe anders kun je ook zijn uh, als je het format hetzelfde houdt. Je zit je hebt in je eentje, er is een gast of één of twee of drie of zo. En, en, en ja, het blijft, het blijft allemaal redelijk braaf. Want die gast moet de volgende keer ook terugkomen. Ja, ja weet je. Ja, ja, sommige formules hebben zich natuurlijk gewoon, gewoon bewezen. Weet je. We doen een talkshow met drie gasten. En of jullie naast elkaar zitten op een bank, zoals in Engeland heel vaak gebeurt. Of rond een tafel, zoals hier. Mm. Dat zal altijd blijven bestaan. Maar ik vind dat er heus ook nog wel geëxperimenteerd wordt. Ja, wel, maar werd het dan maar geëxperimenteerd? Experimenteert. Want dit is ook geen experiment, want die hebben we hebben er al tien van gehad. Ja. Maar of zit het gewoon ook in de mensen? Ik bedoel, kijk, uh, John Stewart, wat je ook vindt... of David Letterman of Jay Leno, uh, noem ze allemaal maar... en al die nieuwe jongens die daar nu uh, de opvolging gaan regelen in Amerika. Uh, ja, Jan van der wal met, met alle respect voor hem... maar is die, hij is misschien gewoon niet leuk genoeg of zo? Kan... Ja, maar ik denk wat ik al zeg. Ik denk dat het niet alleen aan degene ligt die dat presenteert. Want die bedenkt al die grappen natuurlijk niet in zijn eentje. Dat doet John Stewart ook niet. Maar... Hij is wel heel erg goed. Maar er zitten er zoveel mensen achter. En ik denk dat een, een programma. wat een, een groot succes is. Dit, dit was het nieuws. Dat het natuurlijk ook, van een, van een, ja. ook gekopieerd is van, vanuit Engeland ooit. Daar zit ook een enorme schrijversteam achter. En. Uh, en uh, ja, ja, die zijn daar ook steeds beter in geworden. Dus, en de, de vijver is gewoon kleiner. Je kunt, je kunt niet verwachten dat al die mensen aan, aan heel veel verschillende programma's meewerken. Want ik denk, die, die zijn er niet. Dat is ook zeker een probleem. Nou, we geven hem een. Precies, laten we dan maar eerst eens gaan kijken. We geven hem allemaal veel sympathie. Hoe laat is het vanavond? Vanavond op Nederland 3 om. Dat heb ik net gezegd. Kort voor 11. Kort voor natuurlijk. Leuk. NPO, zeker. Nederland 3. Nou, Leuk. NPO 3. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Hartelijk dank Got five bucks sitting at a coffee shop. I just wrote a lyric that made me stop think about the world and what I got. It's a beautiful, beautiful day. I got dreams for food and hope for drink. A new chance coming every time I blink. Sunset dripping off the thoughts I think. It's a beautiful, beautiful day. And maybe I should care more about safety, but I can't ignore or betray these voices singing. You can do this, you See films in the middle of the day Same movie, seen a different way I don't think that makes me crazy And I start work on the opposite side Of the clock, tic-tac, clubs open at nine. I like to rock till the early daylight Ride music till five. this is my life And maybe I care more about safety But I can't ignore or betray these Voices say You can do this You are not a new lunatic Crazy would be changing your mind You can do this You can do this You are not a new lunatic Crazy would be leaving it behind I will wiggle in a straight jacket forever This is not some slight But I can't ignore or betray these voices. Yeah. You can do this, you can do this. You are not a lunatic, crazy will be changing your mind. You can do this, you can do this, you are not. Andy Grammer van zijn debuutplaat. Lunatic, zo heet het liedje. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Jan Haver, 61 jaar, komt uit Amsterdam. Werkt bij de kinderbescherming, maar... mijn oog viel op het feit dat u als uh, liefhebberij heeft het levenslied zingen. Ja, ja, ja, het Nederlandse lied. Ja, ja. eigen nummers of, of liedjes van anderen? Nee, ook? meestal liedjes van anderen. Ik heb wel eens een poging gedaan om iets zelf te schrijven, maar anderen doen dat beter. Dus, ja. uh, dus dan komen we op, uh, op de Hazes en, en zo. Nee, nee, nee, nee. Uh, dan komen we op uh, Robert Long, die oh. stijl. Ik okay. heb ook een theaterprogrammetje met uh, een hommage aan Robert Long. En dat ah. loopt, uh, de afgelopen seizoen heb ik dat een aantal keer gedaan. En volgend seizoen doe ik dat nog een aantal keer. Oké, okay, want bij Robert Long denk, zou je niet gelijk aan het levenslied denken. Dat is toch meer... En, uh, ja. uh, luisterlied, levenslied, oh. maar ja. het ligt allemaal dicht bij elkaar. Ja, nou leuk. Ja. Um, Kijken of u het hoogste lied zingt deze week. Ja, moeilijk <laughs> denk ik. 96 punten, dat is wel een enorme score. Maar ja, ja. Dat, ja, het kan gewoon, want we beginnen gewoon op nul. Eerst maar eens met de nieuwsfactor. Ik weet niet, daar toch het koningslied te horen op de achtergrond. Maar laten we het maar niet meer over hebben. Daar sta je dan. De, de Nationale Nieuwsquiz. De andere partijen die hebben ook nog heel veel vragen over het akkoord. Het is wel een beetje een gemankeerd akkoord. Voorzitter, ik ben oprecht trots op de resultaten. Daar sta je dan. Dit akkoord staat voor ons. Daar sta je dan. En vinden wij uitermate verdedigbaar. We ja. er echt maar over op nu. Ja, het ging natuurlijk over het zorgakkoord. Vraag 1. Dat akkoord is gesloten tussen het kabinet en de werkgevers en de bonden in de zorg. Eén belangrijke bond kon niet akkoord gaan. Welke bond is dat? Affacabo. FNV, dat is goed, inderdaad. Uh, vraag 2. De oppositie heeft veel kritiek op het zorgakkoord. In het Kamerdebat over het akkoord zong één Kamerlid een stukje van dat Koningslied. We hoorden dat net al even. En zij zei te hopen dat de protestgolf in het land vanwege het Koningslied een vervolg krijgt met dat zorgakkoord. Wie was dat Kamerlid? Fleur Agema. Van de PVV is inderdaad goed. Zij noemt het akkoord een gedrocht. Vraag 3. Een kop uit de krant. Ik lees hem voor. En de vraag is heel simpel. Waar gaat die kop over? U krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. Doe niet alsof er niets aan de hand is. Doe niet alsof er niets aan de hand is. Gaat dit over één. Er is een kamermeerderheid voor het boren naar schadigas. Maar dat is niet zonder risico's. 2. De DigiD wordt sinds gisteravond door cybercriminelen bestookt... waardoor veel procedures vertraagd worden. Of drie, het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh... legt de misstanden in de sector bloot. Doe niet alsof er niets aan de hand is. Ik denk één... Het schadigas, hè, dat is goed. Kop uit NRC Next van deze ochtend. Daarin wordt een opsomming gemaakt van de risico's... die zitten aan het winnen van schadigas. Dat kan leiden tot watervervuiling, luchtvervuiling en aardbevingen. Vraag 4. Over een andere grondstof, olie, is deze week goed nieuws te melden. De prijs wordt lager, omdat een belangrijk olieproducerend land... veel meer olie opboort door nieuwe technieken. Welk land is dat? Um, Brazilië? Nee. Dat is niet goed. Het zijn de Verenigde Staten ja. van Amerika... Techniek lijkt sterk op die om schaliegas te winnen. Er wordt vloeistof in gesteente gespoten, waardoor dat gesteente barst... en de olie kan dan worden opgeboord. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Als ze niks doen, en je ziet heel vaak dat juist vreemdelingen... hun uiterste best doen aan, om zich aan de wet te houden... om maar niet op te vallen. En dan is het enkele feit dat zij hier zijn, wordt dus opeens strafbaar. Uh, Job Cohen. Als Amsterdammer moet u ook kennen. Ja, ja, ja. ja, ja. De uh, pvda Van leider en uh, dus oud-burgemeester van Amsterdam... is tegen het strafbaar stellen van illegalen... zoals zijn partij in het regeerakkoord met de VVD heeft afgesproken. Vraag 6. De wetswijziging zorgt voor een heftige discussie binnen de partij. Er staat een uh, petitie nu uh, die oproept om niet akkoord te gaan... met het strafbaar stellen van illegalen. De initiatief voor die petitie is genomen door Sander Terphuis... die zelf een tijd illegaal in Nederland verbleef. Uit welk land is hij gevlucht? Hier aan. En dat is goed. In 1990 als worstelaar in Nederland gekomen vanwege de wereldspelen voor gehandicapten. Hij veranderde zijn Iraanse naam in een Nederlandse. We gaan naar de laatste vraag. Gaat heel goed tot nu toe. Maar er kunnen nog vier punten bij. En u krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een onderwerp, niet om een persoon. En als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik word bekeken door een gele muur. 3. Ik ga voor een herhaling van 1997. 2. Spits Lewandowski was gisteren met vier doelpunten mijn grote man. Uh, de, de voetbalwedstrijd... Uh, uh, Borussia Dortmund tegen Real Madrid. We ja, moeten één onderwerp hebben, dus wat zou u kiezen uit deze ene zin? Borussia Dortmund? Ja, dat is goed. Um, nou, Borussia Dortmund is het inderdaad. Die gele Wand dat is een staantribune met 25.000 supporters... die gekleed gaan in de clubkleuren van Borussia Dortmund, namelijk geel en zwart. En uh, in 1997 vonden ze al een keer de Champions League. Keurig gespeeld, 7, dat betekent dat er zometeen meteen 14 goed moeten zijn... om over de hoogste score van nu heen te gaan.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 Vandaag luidt de stelling: De bezuinigingen in de thuiszorg gaan te ver. Minister Schippers en de meeste vakbonden presenteren gisteren dat zorgakkoord. Meest opvallende zijn de bezuinigingen in de thuiszorg. Die worden deels teruggedraaid, maar er wordt nog steeds flink gekort. Voor Afverkabel FNV in ieder geval was het banenverlies dat daaruit volgt... de reden om niet te tekenen. De bezuinigingen in de thuiszorg gaan te ver. Bent u daarmee eens of oneens, sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. Stem op onze website kan, www.stand.nl. U kunt twitteren eens of oneens met hekje stand of download de gratis standpunt.nl-app voor iPhone of Android. Jan Haver, 61 jaar uit Amsterdam, is de kandidaat van vandaag. Uh, hij heeft het in eigen hand. 14 moeten er in ieder geval goed zijn of meer. Dan bent u boven die hoogste score uit. Ik stel de vraag helemaal en dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De nationale nieuwswist. Wie sloeg gisteren de eerste munt waarop koning Willem-Alexander staat afgebeeld? Rutte. Dat is goed. Hoe heet de burgemeester die gisteren bekend maakte niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn? Uh, burgemeester van Groningen Reewinkel. Goed, welk land weert de toestroom van immigranten uit Nederland en 16, 16 andere EU-landen? Dat is goed. Het luchtruim boven welke Nederlandse stad wordt volgende week voor drie dagen gesloten. Amsterdam. Goed, hoeveel wedstrijden schorsing kreeg Liverpool-speler Suarez... omdat hij een speler had gebeten? Tien. Goed, Italiaanse oud-premier Berlusconi moet maandelijks... hoeveel euro betalen aan alimentatie voor zijn ex-vrouw? Weet ik niet pas. De, drie miljoen. Wie heeft daar medewerking aan het RTL4-programma... Ik hou van Beatrix afgezegd vanwege het gedoe rond het Koningslied? Uh, Linda de Mol. Dus Daf de Dekkers. De Verenigde Staten brengen vanaf oktober... nieuw ontworpen briefjes van hoeveel dollar in roulatie? Eh, uh, vijf. Honderd dollar. Afspraak uit het regeerakkoord over motorrijtuigbelasting voor wat voor categorie auto's worden versoepeld? Oldtimers. Goed, in welke stad verricht de Beatrix voor het laatst als koningin... een officiële opening? Goed, een enorm ei van welk uitgestorven dier... bracht gisteren op een veiling ruim 78.000 euro... Pas. Olifantsvogel In welk land gaan ambtenaren langs de deuren om stellen te vragen of ze een gezinsuitbreiding willen doen? Pas. Iran. Welke stad heeft als eerste in Nederland een voedselraad die de gemeente adviseert over duurzame voeding? Pas. Rotterdam. Welk dier trof een inwoner van Wiegen gisteren aan? Is een badkuip. Pas. Schorpioen, Rob Trip en Herman van der Zand... zijn nieuwe presentatoren van welk radioprogramma? Wel, goed, hoe heet de Nederlandse zakenman... die een schadevergoeding moet betalen... aan slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak? Is goed, Nederland staat op de tweede plaats... in de Europese file top 10. In welk land staan automobilisten nog langer in de file? Hij zei België. Wel, door mij heen. Eigenlijk tegen de regels, maar... Uh, dat rekenen we natuurlijk goed. Uh, zijn het er 14? Nee, nee het niet. zijn er 10. Toch net te vaak moeten passen. 70. En dat levert het normale prijzenpakket op. Ja. Hoogste score blijft in de boeken. Het is niet anders. Goede nee. reis terug naar Amsterdam. Dankjewel. je wel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen.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 Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw huis weer stralen.